Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. Bij een aanslag in de moskstad Quebec zijn zes doden gevallen. Volgens de politie zijn acht mensen gewond geraakt. Premier Trudeau spreekt in een verklaring van een terroristische aanslag op moslims. Schutters namen de moskee onder vuur tijdens het avondgebed. Op dat moment waren er meer dan vijftig mensen in de moskee. De politie heeft twee verdachten opgepakt. De moskee in Quebec is vaker belaagd. In juni vorig jaar werd een varkenshoofd voor de deur gevonden. Het tijdelijke inreisverbod in de VS voor vluchtelingen en mensen uit zeven moslimlanden... lijkt volgens president Trump op een maatregel van zijn voorganger Obama in 2011. Toen werden een half jaar lang visumaanvragen uit Irak geweigerd... nadat bekend was geworden dat twee Iraakse terroristen als vluchtelingen het land waren binnengekomen. Verder zegt Trump dat zijn fel bekritiseerde maatregel geen moslimverbod is. De FNV wil dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken... Daarom zou de AOW-leeftijd flexibel moeten worden... en minder snel moeten stijgen. Na 2022 wordt hij gekoppeld aan de levensverwachting. Maar dat is volgens de FNV in het nadeel van mensen die zwaar werk doen... weinig verdienen en gemiddeld korter leven. Volgens de bond moeten mensen met zware beroepen... op een fatsoenlijke manier van hun oude dag kunnen genieten... en is dat straks niet meer mogelijk. Vorig jaar zijn er in Nederland ruim 11.000 banen bijgekomen... dankzij buitenlandse bedrijven, dat zegt het ministerie van Economische Zaken... Zo'n 350 buitenlandse bedrijven deden voor ruim 1,7 miljard euro aan investeringen. Zo bouwt Danone een nieuwe fabriek voor babyvoeding... en opent Oracle, een servicecentrum voor internetclouddiensten. Het weer vooral in het oosten nog regen. Vanmiddag is het vaker droog, maar het blijft wel bewolkt. In het noorden wordt het 4 graden, in het zuiden kan het 8 graden worden. Morgen vrijwel droog, ongeveer 5 graden. Vanaf woensdag wat zachter en soms zon. Som. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 5 kilometer file tussen Hilversum en Eembrugge. Richting Amsterdam. 9 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. 5 kilometer file. En bij Diemen. 5 kilometer. Daar is de weg weer vrij. Op de A6 aansluitend. Lelystad Muiden nog veel vertraging. 12 kilometer tussen Almere Buiten en Knopend Muidenberg. Op de A4 Amsterdam Den Haag. 13 kilometer tussen Knopend Burgerveen en Dorp Richting Amsterdam. Tussen Knopend Iperburg en Zoetewoude door op 12 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen hendrik ambacht en Sliedrecht-Oost 7 kilometer file. 7 kilometer door een ongeluk op de A15-Gorkum richting Europoort tussen Papendrecht en Knopend-Vaanplein. Twee rijstroken zijn dicht op de A20-hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam-Prins-Alexander en knopend Gouwen, 8 kilometer file. En 8 kilometer op de A27-Almere-Utrecht tussen Knopend-Almere en Huizen.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 7 na 2 uur Salford een hele goede middag. Het zonnetje schijnt lekker hier in Salford En wij zijn weer klaar voor Salford op zaterdag. Je hoorde cool Koe en de Keng, wat blijft het een wereldhit hè deze. Je Straight Ahead. Jawel, Salford op zaterdag. Vooruit de studio aan de Tolweg 10A. Ik zeg uh, goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag. Ja, daar zitten we weer, hè. Ja, en, en, uh, het zonnetje schijnt buiten en wij zitten... Het is altijd binnen. zo, hè. Het zonnetje schijnt, ja. zitten wij binnen. Goedemiddag luisteraars, kijkers, Rob, goedemiddag. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A... het mediacentrum van Zandvoort. Uw enige echte lokale zender. Drie uur lang overvol programma luisteraars en kijkers. Wat gaan we allemaal doen? En natuurlijk de vaste items zoals ze zijn. Rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus legt uw pen en papier maar vast klaar. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Blijft het weer zo? Wordt het mooier? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week, zoals de planning er nu uitziet... is het rond de klok van half vijf tijd voor het dier van de week. En ik heb nog steeds Vienna in de aanbieding. Oké. Okay. Tenzij we nog een mailtje binnenkrijgen van het dierenthuis... dat dat inmiddels is aangepast. Maar zoals het er nu uitziet... is het nog het dier van de week die nodig op zoek is naar een thuis in Vienna. En het gedicht van de week om kwart voor vijf erop... hou je hart vast, want het worden weer een trekker van het eerste uur. Eh, onder de titel De bom is gebarsten. hé. Hey. Eén en al liefdesverdriet. Kommer en kwel. Het is echt voor de liefhebbers. Dat rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. Over een tweetal platen gaan we praten met Edith van Beek. Edith van Beek. Uh, is mede verantwoordelijk voor uh, hetgeen volgende week bij u in de bus valt. En namelijk de, een Glossy. ja ik noem het een Glossy. Uh, de ode van Zandvoort. Edith van week rond de klok van kwart over twee gaan we praten over hoe een en ander tot stand is gekomen en uh, hoe alles uh, er zo mooi heeft kunnen uitzien. Ik zie hem liggen, maar ik mag er nog niet in kijken, want hij wordt maandag pas officieel uh, overhandigd en uh, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. U hoort het allemaal van Edith van Beek, maar ik ben ontzettend trots... op het feit dat Zandvoort zi nu zijn eigen glossy heeft... onder de titel Ode aan Zandvoort. Daarover over een tweetal praten meer. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, uh, voetbal. Tien over half drie gaan we voor de eerst schakelen... Uh, naar Joop van Nes, onze verslaggever, te plaatsen tijdens de wedstrijd SV Zandvoort-Ijmuiden. We hebben natuurlijk ook nog Pits Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. Rond de klok van kwart over vier... En ook in het laatste uur uh, komt uh, de captain van ons ZFM-team voor vanavond. Uh raadje-plaatje. Een raadje-plaatje. Raadje, het is de wereld tegen ZFM. En dat allemaal speelt zich allemaal af in Café 4 vanaf 8 uur. En de captain van ZFM komt dus even kijken, met ons praten... over hoe het trainingskamp is verlopen. dat allemaal tussen 4 en 5. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende 3 uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En dat kijken, dat kan je doen via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tienaag. Goedemiddag Zalvoort en hier is Crowded House in Don't Dream It's Over. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the tell you a paper come There's a battle ahead, many battles are lost. But you never see the end of the road while you're traveling with me. Nou, ze heeft heel veel hits gescoord. Waaronder The Weather With You. Die kennen we waarschijnlijk allemaal uh, wel. Maar ook deze was een uh, grote hit van ze. Don't Dream It's Over. Ja, zo dadelijk gaan we praten met uh, Edith van Beek. En dat gaat over Oda en zo voort. Maar eerst Robbie Williams en Love My Life. De het mooie van deze single vind ik dat het echte Robbie Williams geluid weer terug is. Hoor je goed bij Love My Life, de single nieuwsjaars rijden bij Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En in de studio hebben wij vanmiddag de gast, Albert-Jan, Edith van Beek. Edith, welkom in de studio. Dankjewel. Uh, vanmorgen was je al te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, uh, het, en het heeft alles te maken met de glossy ode uh, van Aan Zandvoort... Die volgende week bij ieder, alle inwoners in Zandvoort in de bus valt. Precies. 9000 huishoudens. 9000 huishoudens. Bij benadering, hè? Bij benadering. Even globaal. Het is niet een. Een soort VVV heeft dan zo'n zo zo VVV-boekje uh, waar dan alle, alle ondernemers in staan. Maar dit gaat veel verder. Ode aan Zandvoort. Ja, wij hebben een. Uh... Blad wat gevuld is, zowel met redactionele inhoud, dat zijn 120 pagina's. Als met artikelen over de ondernemers die dit blad cadeau doen aan het dorp. En dat zijn 60 pagina's. Maar daar, dat, dat vergt natuurlijk enorm veel voorbereiding. Ja, we zijn. Ongeveer een jaar bezig geweest. En jij, jij werkt voor het bedrijf Inform? Ja, dat is mijn bedrijf. Dat is jouw bedrijf? Ja. En uh, waar, waar staat Inform? Je bedoelt, dit is, een pro dit is dan een resultaat van, van, van je bedrijf. Maar wat het voor soort bedrijf is Inform? Ja, Inform. Ik ben op de dag van de arbeid, dit jaar. Um, 15 jaar bestaand. Dus ik ben 15 jaar geleden begonnen. Gefeliciteerd. Uh, oorspronkelijk grafisch ontwerper, multi multimedia. En um, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen... om mezelf meer richting uh, een niche als blademaker te verschuiven. En ja, de lol van ouder worden vind ik ook... dat je jezelf steeds beter leert kennen. Dus ook uh, ja, het bloed waar het niet gaan kan. Ik hou heel erg van uh, verbinden. Mensen dichter op elkaar krijgen... En uh, zodoende is eigenlijk dit initiatief ontstaan. Hoe kan je nou, mijn karakter, combineren met je vakmanschap... en een blad maken waardoor uh, ja, een gemeenschap uh, iets ontvangt... waar ze heel trots op zijn en wat ook appelleert aan de trots op, uh, op de plek. En uh, ja, de mensen hopelijk uh, elkaar ook weer wat leuker gaan vinden. Je, hebt, uh, je, je, je gebruikt het woord al uh, verbinden. Het staat ook in het officiële persbericht. Ja. Waar, we, waar we straks nog even op terugkomen. Maar uh, uh, hoe uh, heb je dat traject ervaren qua, uh, qua verbinden met de ondernemers? Stonden ze open voor, je, voor, voor dit idee? Ik ben heel enthousiast, ja. ja? Um, eigenlijk is het zo dat wij um, zo'n beetje het eerste half jaar dat we bezig waren hier in Zandvoort met het benaderen van de ondernemers al heel snel de handen ervoor op elkaar kregen. Dus ja, mensen waren enthousiast. Hebben op eigen titel gezegd... wij vinden dit met ons bedrijf leuk om aan deel te nemen. En ja, met veel plezier toch ook wel uh, een handtekening gezet... om uh, te zorgen dat we dit nu kunnen, hebben kunnen maken. En uh, hoe dat hoe, hoe enthousiasme... Kijk, standvoorten zijn over het algemeen... we uh, komen uh, uh, met voor adverteren of wat dan ook. Want uh, er wordt regelmatig een, een beroep gedaan op ondernemers om te adverteren, CQ. Maar dit valt meer onder een redactioneel gebeuren. Hè? Het is meer een verhaal. Verhalend, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, wij vinden het heel bijzonder dat we dit kunnen maken... en hebben kunnen maken voor en over Zandvoort. En dat kan alleen omdat er dus inderdaad die 119 bedrijven... een financiële bijdrage hebben gedaan. Wij vinden ook dat zij de aandacht moeten krijgen die ze verdienen. Dus daar hebben wij heel bewust voor gekozen... van lever niet je eigen advertentie aan... Um, maar wij hebben zelf de artikelen voor ze gemaakt... van wisselende grootte passend bij het budget... wat iedereen ervoor vrij wilde maken. Um, dus dat betekent dat wij ja, met verschillende thema's... de ene keer over het familiebedrijf... de andere keer over de drijfveren van een ondernemer... of wat is nou echt het product van jullie wat bijzonder is waardoor we meer vanuit de beleving komen. De buikgevoel misschien zelfs wel. Ja. Van Waarom doe je wat je doet en uh, waar kom je misschien wel je bed voor uit? Als je dat leest van de ondernemers... is dat net zo goed uh, gluren bij de buren, zeg maar. Ja, het is, ik, in mijn hoofd zit achter de schermen kijken. Van ja, ook wel. Wat, wat drijft een ondernemer en, en wat, waar houdt hij zich mee bezig daarvoor? Ja, Leer elkaar beter kennen, dan, dan doet dat ook vast uh, iets positiefs met... Uh, en, uh, de drempel die er wellicht is, of de gunfactor, uh, ja, een positieve impuls. Um, ik kom toch even als, als, als bankier op het. Uh, ik, ik heb je in het voor, voorgesprek even zo'n glossie laten zien uit, uit, uit, uit een Zuid-Franse plaats. En jij kijkt daar gelijk met hele andere ogen naar als dat ik ernaar keek. Van jij zegt van nou, dat is, dat is een heleboel advertenties. die dan het redactionele gebeuren. moet financieren. Maar zo is het ODA en Zandvoort niet gebeurd. Wij hebben hem eigenlijk omgedraaid. Ja, je bent, je, je bent uitgegaan van de ondernemers. en de, de, de instanties. Hè. Je hebt ook een aantal. Uh, hoe noem je dat? Vrijwilligersorganisaties. Zeker, uh, ja. erin betrokken. Maar uh, hoe krijg je het dan financieel rond? Nou, wij kiezen ervoor. om het nou ja, kostendekkend te, te laten zijn. En. Ja. Um, die 120 pagina's redactioneel. is voor ons. Ja, goud waard eigenlijk. Dat betekent, we maken een ode aan een dorp... en als we hem echt helemaal vol zouden donderen met betaalde inhoud... dan gaat hij op een gegeven moment toch van de salontafel... naar de kattenbakstapel, zeg maar. Ja, nee, oké. Okay, en uh, daar, daar, daar willen wij liever niet voor gaan. Wij willen echt wel een kwalitatief hoogstaand blad maken. Wat een bewaarexemplaar blijkt te zijn. En gelukkig in het verleden zijn we daar ook wel in, uh, in beland. Je bent op een gegeven moment, dat zei je eerder in het gesprek al... Uh, het hele traject van, van idee tot het, het, het naar de drukker brengen van de ode aan Zandvoort in dit geval. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Februari vorig jaar zijn we voorzichtig begonnen. Ja, je zegt begonnen. heel goed we, ja. Uh, ja, zijn we voorzichtig begonnen. En zo'n beetje rond het voorjaar uh, hebben we het gas erop gegooid. Dat betekent dat we voornamelijk in het begin uh, de ondernemers veel benaderd hebben. En daar, uh, nou, anders kunnen we het gewoon simpelweg niet maken. En na de zomer zijn we begonnen met ja, vizier op de redactie zetten. Wat komt erin, wie komt erin, welke plekken, welke vrijwilligers uh, en zo door. Maar gedurende dat jaar heb je dan ook nog echt, echt hobbels moeten nemen om, om het traject door te zetten. Dat je zegt van ik, we, sto, we kwamen op geen problemen tegen. Maar uh, die problemen waren dus da, de, dermate klein omdat het resultaat er nu ligt. Er zijn ook hobbels waar je tegenaan bent gelopen in contact met ondernemers, met eventuele adverteerders, redactionele stukken. Nee, er zit wat mij betreft geen groot venijn of ingewikkelde situatie in, maar het vergt absoluut doorzettingsvermogen. Ja, want... Om 119 bedrijven zover te krijgen. Dat gaat niet vanzelf. Nee, daar ben ik als omroep stinkend jaloers op. Om het zo maar eens te zeggen. Nou, maar wat misschien scheelt, wij zijn ook een eenmalige uitgave. Dus we komen niet over een half jaar weer kloppen. En dat is niet om vast nee, nee. te doen aan wat jullie doen. Nee, want ik, dit is super waardevol. Ja. Maar dit is wel. Um, hier houdt het bij op. Ja. Uh, ik, ik heb het steeds over Glossy. Mag dat? Ja, Mag goed, ik de Glossy? Want, ik vind, want dat, heeft, dat geeft ook wat, wat gewicht aan, aan, de, uh, aan de editie die jullie nu hebben samengesteld. Ja. En uh, die. Uh, vanaf dinsdag bij uh, de Zandvoorters in de bus valt. Vanaf dinsdag gaat de scouting Stella Maris Sint Willem op pad. Ja. En uh, ja, zij gaan het overal huis aan huis uh, verspreiden. En ik, ik zal je zeggen, als dit, uh, je brievenbus op een halve meter hoogte zit... Ja. dan kan het je niet ontgaan als je thuis bent dat hij op je mat ploft. Want het is een behoorlijk uh, gewicht. Ja, want uh, je, had, je zei over we. Met, met hoeveel uh, ben, je, ben je met dit traject bezig geweest? Een team van 25 man. 25 man? Ja. Dat is niet niks? Nee, dat zijn zowel mensen die de ondernemers benaderd hebben... Ja. als tekstschrijvers, fotografen... Uh, illustrator. We hebben ook uh, twee kunstenaars uit het dorp en uh, de dichter Marco Termes. De kunstenaars. Erik, nee, die, die naam komt bekend voor. Uh, ja, die komt niet zo vaak langs, denk ik. <laughs> Jawel hoor. Nee, ja. René de Vreugd en Erik Holtkamp hebben we beide een kunstwerk gemaakt. En uh, dat wordt compleet gemaakt <laughs> door een gedicht van, uh, van Marco Termes. In het blad staat een ode aan een uh, nou ja, belangrijke plek in Zandvoort. En een uh, persoon die het verdient om uh, in het zonnetje gezet te worden. Een combinatie van een gedicht en een kunstwerk. Aanstaande maandag hebben we in Club Nautique een uh, feestelijke lancering. Ja, daar, en, wou, daar um, wou ik nou naartoe. Maar ja, dan, dan, dan, dat, ik, gang, ik verdwaal maar nee, het, het team 25 man, inclusief deze mensen, prima. Ja, ja. Um, en daar wordt dat gedicht voorgedragen, kunstwerk onthuld... en ook uh, tegelijkertijd aangeboden aan uh, de mensen die... Uh, die, ja. Ja, die behoorlijk En, en dan mogen we hem dan eindelijk inzien. Ja. <lacht> ja, pas dan gaat hij open. We zijn niet nieuwsgierig, maar we willen graag zo gauw mogelijk weten. Ja, bij mij brandt het ook in mijn hand, ja. hoor. We hebben dit met heel veel plezier gemaakt... en kunnen niet wachten om de reacties uit het dorp te horen. Zandvoort is niet de eerste glossie die jullie uitbrengen op deze manier. Jullie hebben het ook in Heemstede gedaan, meen ik. Ja. En uh, hoe waren daar de reacties toen het uitkwam? Ja, eigenlijk komen we elke keer wel een beetje in hetzelfde terecht. Mensen zijn ja, bovengemiddeld blij verrast dat ze iets van een dergelijke omvang cadeau krijgen. En dat betekent dat je de ene keer opgebeld wordt door iemand die met haar zusje in een historisch artikel met een foto uit 1940 uh, nou, ja. of zo erin uh, staat... Piep ja. stem van een vrouw. En de volgende keer hebben we op onze site uh, heel veel mooie reacties. Dus ja, het is echt leuk hoe het ontvangen wordt. En uh, nou ja, wat dat betreft werken we met veel plezier juist voor dat resultaat ook. Ja, dat moet, maandag moet dat een giga feest worden. Uh, even, uh, mensen le lezen straks uh, dit Glossy... En jullie zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar reacties. Als mensen het gelezen hebben. Is daar ook een mogelijkheid om dan je reactie aan jullie kenbaar te maken? Ja, wij hebben zowel een Facebookgroep die heet Ode aan Zandvoort. Niet moeilijk te onthouden. Die kunnen mensen liken en daar wat opzetten. Maar we vinden het ook vooral fijn, want daar kunnen we het bewaren. Als mensen naar www.ode-aan.nl gaan. Die vertond ik niet. Ode-aan. Ode-aan.nl ja. En oh. daar is een uh, kopje wat reacties heet. En onder Zandvoort kunnen mensen kwijt wat ze daarover willen vertellen. Grandioos. Wij kunnen niet wachten, eigenlijk. Maar uh, maandag dan de, de officiële uh, overhandiging van het eerste exemplaar... aan de nieuwste inwoner van Zandvoort, heb ja. ik inmiddels begrepen. de burgemeester doet dat. En uh, de burgemeester. En uh, vanaf dinsdag uh, valt hij bij alle huishoudens in Zandvoort op de, op de mat. Om ja. het zo maar te zeggen. Daarna uh, is er ook nog de mogelijkheid om eventueel aan te schaffen... voor kennis en vrienden via de Bruna. Ja, ik het goed Bruna heb. Balken en de is hij te koop. Uh, voor 9,90 euro heb ik me 9, laten te stellen. 9,90, ja. Ben ik iets vergeten? Nee, ik vind het wel mooi compleet zo. Top. Ik wens je namens, uh, namens uh, alle medewerkers van uh, Inform... aanstaande maandag een briljante avond. Dank je wel. En met vele positieve reacties. Want het is natuurlijk mooi als je kan zeggen... Zandvoort heeft zijn eigen glossie, mede dankzij jullie. Dank je wel, wij kijken er naar uit. Wij ook, bedankt. Dankjewel, uh, Edith, voor de komst naar de studio. Ja, en dan uh, vanaf dinsdag uh, gaat hier de bus in, hè? Die mooie Oude aan Zandvoort. We kunnen niet wachten tot het dinsdag is. He, was het maar fascinistig, hè, Albert-Jan? Jazeker. En dat ligt voor je, maar je mag hem nog niet openslaan. Ah, oh, dat is <lacht> zo erg. <lacht> het gaat allemaal over Zandvoort AC, daar zijn we trots op. En de Pessie -Dream, Dream Band ook. Los lost, lost, lost. Ja, het is echt een be bewaren exemplaar, die Oda Zalfvoort, uh, Albert Young. Ik kan niet wachten tot N het maandag. Nee, hij nee, nee, was nog maar van uh, dinsdag, hè? Dan hadden we in de bus. En maandag natuurlijk de presentatie bij Club Natiek. Het voert, het zo, het is uh, 1 over half 3. Vandaag een uh, heerlijk zonnetje in Zalfvoort, maar blijft dat ook zo? Er is vandaag over het algemeen veel bewolking... maar zo nu en dan schijnt ook even de zon, zoals we nu naar buiten kijkt. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. De temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 6 à 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt... en geleidelijk neemt de kans op een bui toe. De wind wordt zuidwest en de temperatuur daalt naar een graad of 3 à 4. Morgen is het wisselend bewolkt met in de ochtend enkele buien... en morgenmiddag uh, gaat het enige tijd regenen en motregenen. Uh, even kijken, motregenen, ja... De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 6 graden. En na morgen is het wisselvallig met elke dag wat, wel wat kans op een enkele bui. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 10 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, wat wel, ja, meteen ook op de foto. Hè. Spannend, hè? Ik kan, kan. Tegelijk, Ik kan geen twee dingen tegelijk, hoor. www.smedia.nl of www.ricoweer.nl kan je het weer nalezen. Ja, en het gaat allemaal natuurlijk over de Oda en Nog even een fotootje van de studio. Dankjewel, Edith. En veel uh, plezier uiteraard maandagavond bij de presentatie van uh, deze editie van Oda Zalvoort. En hier is uh, Omi nog een keer en de cheerleader. In She gives me love. Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles af, zo loop ik te zwingen. Laser is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooflijn voor de allereerste keer. Laat pijl bel me bellen, deze jongen. Ken je dat gevoel, hè? Verliefd. Oh, oh. oh. Yo, de zilver circus kustus. nee, sneden pop op z'n allerbest. En verliefd tot over mijn oren. Jawel, er wordt weer gevoetbald inzovers. Dus we dus schakelen live over naar Duitsjesveld naar Joan Fres. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag Rob en Albert Jan en luisteraars uiteraard eindelijk weer voetbal op. Zon. Ja, heerlijk. Dat is toch wel heel lang geleden eigenlijk. Um, dat was toch voor de Sinterklaas meen ik. Dat de laatste wedstrijd gespeeld is. Daarna had de Zandvoort een vrij weekend. En daarna was er wedstrijd gepland tegen HFC dat toen al uit de competitie was gehad. Eh, door de eigen vereniging. En dus was Zandvoort toen weer vrij. Ja, maar met al is het eh, bijna acht weken geloof ik zo dat het nu hier gevoetbald is. Maar we zijn weer bezig. En Zandvoort is eh, compleet, moet ik zeggen. Um, met uh, Verstraten erbij, met uh, de keeper erbij. Alles en iedereen is aanwezig. En Samsford moet spelen tegen IJmuiden, jawel. IJmuiden was de allereerste ploeg waar Samsford dit jaar tegen speelde. In IJmuiden zelf. En dat ging helemaal niet goed. Uh, totaal onverwacht werd daar verloren met 3-2. En dat was toen echt al een minpunt voor Zandvoort. Zandvoort staat nu uh, precies op de helft van de competitie op de derde plaats. Staat zes punten achter op VVC. Dat uh, vorige week een inhaalwedstrijd speelde tegen VW. En die met 2-0 gewonnen heeft. En Zandvoort uh, staat uh, dan uh, uh, zes punten achter op uh, VVC. En drie punten achter op uh, de nummer twee, Cagia. Dus, dat houdt in dat de tweede helft van Zandvoort ontzettend belangrijk is. Zandvoort mag geen punt meer laten liggen. Moet alles winnen in principe. En dan is het nog afhankelijk van hetgeen dat het VVC uh, doet. Dat zal dan nog een wedstrijd extra moeten verliezen. Want Zandvoort nu nog uit bij VVC. Dat zal ook niet uh, zo makkelijk worden. Zandvoort heeft een, een zwaar tweede uh, programma van, uh, van het, uh, dit jaar. En dat, uh, ja, ze willen promoveren. dan zal in ieder geval uh, sowieso geprobeerd moeten worden om een, uh, een uh, periode kampioenschap uh, voor elkaar te krijgen. Dat is nog niet zo ver. En uh, ja, een directe promotie is natuurlijk een kampioenschap. Maar dat is toch heel ver weg voor Zandvoort. Op de staat er nog steeds hier 0-0. Zandvoort het is wel ontzettend in de aanval. Alles wat nu toe gespeeld is. En hey, de klok die draait niet meer. We spelen nu in de, even kijken, de achtste minuut. Constant eigenlijk op het... Uh, de goal van um, IJmuiden. Uh, hier één uitval van IJmuiden. Buitenspelgeval, speelgeval, geplacht en gesloten. En zelf kan weer gaan bouwen via de uh, rechterkant, Pal van de Oort speelt dan terug naar uh, Kalis. Kalis naar uh, Justin De Luister die uiteraard op linksachterpositie speelt. Maar misschien wel beter op links half uh, geposteerd kan worden. Zandvoort speelt weer verdedigend. Vijf man achterin. En dat is eigenlijk jammer. Zandvoort kan veel beter wat dat betreft. Maar goed, uh, dat is de instelling van de coach van Zandvoort, Luijrens ten Neuvel, die dit, uh, dit halve jaar de laatste tijd voor Zandvoort, Zandvoort zal vol gaan maken. Zandvoort, uh, dat nu uh, de, uh, weer gaat aanvallen. Kalis, Ronald Kalis naar Bergkant, Jan Zonneveld. Zonneveld met terug naar Bergkant. Bergkant komt daar over de middeleeuwen. Verkeer, Hij heeft heel verkeerde paas. De bal gaat buiten en uh, hem mag gaan gooien. Goed te spelen in de tiende minuut van deze wedstrijd. En de stand is steeds 0-0. Maar Zandvoort is op dit moment sterker dan de tegenstander. Dankjewel u Fres, voor dit moment. En inderdaad, straks komen we weer terug bij Jop. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen IJmöden. En SV Zandvoort die dus uh, lekker uh, ietsje sterker is op dit moment. Straks meer over die wedstrijd, maar eerst meer muziek. Jorden, hey, de Doobie Brothers en de long train running. Zaterdagmiddag, Zalvoort, een goede middag. Het zonnetje schijnt heerlijk buiten. In de heren van SVS Zalvoort, zijn op dit moment aan het voetballen tegen IJmuiden. Daar staat het op dit moment uh, nog 0 tegen 0. Nou, het Zalvoortse nieuws in het kort. Normaal gesproken aan het begin van het programma. Maar nu even verplaatst naar uh, dit tijdstip. Albert-Jan. Allereerst gaan we terug naar eh, afgelopen maandagmiddag. Op maandagmiddag hield de politie twee jonge mannen aan... op verdenking van het uitgeven van vals geld. Het ging om jongens van 18 en 17 jaar oud uit Amstelveen. Om slechts 12 uur kreeg de politie melding dat twee personen... bij een eetzaak op de boulevard Bernard hadden geprobeerd te betalen... met een vals biljet van 50 euro. Toen de uitbater ontdekte dat het om vals geld ging... ruilden de jongens het biljet om voor een echt briefje van 50... en vertrokken in een bestelbus. Op basis van het opgegeven C-element... kon de politie de beide jongens even later aanhouden. Eén van de verdachten had een vals biljet bij zich. In de bestelbus werden nog drie valse biljetten uh, aangetroffen. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor... En de bus en het valse geld werden in beslag genomen. De politie stelde natuurlijk een onderzoek in... naar de herkomst van de biljetten. Nu we het toch over geld hebben. Arrestatie met 5000 euro op zak. Zo, afgelopen week zagen de agenten tijdens hun nachtdienst... twee snelle auto's met Duitse nummerborden door Zandvoort rijden. Bij controle bleek dat alle inzittenden de Nederlandse nationaliteit hadden. Tevens hadden zij een forse waslijst aan strafbare feiten opgebouwd. Dat meldt de politieteam Kennameland Kust op haar Facebookpagina. Een van de mannen kon zich niet legitimeren... en werd op basis daarvan aangehouden... en overgebracht naar het cellencomplex in Haarlem. Bij fouillering bleek de man meer dan 5000 euro contant geld... en een horloge met een geschatte waarde van circa 13.000 euro bij zich te hebben. Uit de controle bleek dat de man naar alle waarschijnlijkheid... geen vast werk of inkomen heeft. Hij is in verzekerde bewaring gesteld... en naar de herkomst van het geld en het horloge... zal door de financiële economische recherche van de politie... in samenwerking met andere diensten een onderzoek worden ingesteld... Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel... van de strijd tegen het, de georganiseerde misdaad... en de kleinere, veel voorkomende criminaliteit. En last but not least, Zandvoort ontwaakt uit winterslaap. De eerste bulldozers zijn weer op het strand gesignaleerd. De strandpachters staan te trappelen om hun seizoensgebonden strandpavillons weer op te bouwen. Zandvoort en het strand ontwaken weer uit de winterslaap. Het mankeert het eind van de winterperiode. De terrasjes komen er weer aan en we gaan weer naar de warmere jaargetijden. Voor Zandvoorters is het teken om alles voor de gasten... die onze badplaats weer zullen gaan bezoeken, in orde te brengen. Zandvoort wordt weer wakker uit de winterslaap... en hoopt op een daverend zonnig seizoen. Dat vanaf 1 februari. Dank je wel, Albert-Jan. Het nieuws in het kort ook na te lezen op de CFM-app.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 Zo groot hit van dit moment, hè? En de hits, die hoor je elke vrijdagmiddag... tussen drie en vijf langs komen bij CFM. Dan wordt de Euro Breakdown uh, namelijk gepresenteerd. En wel door collega Maurice Milder. En ook deze van uh, Bruno Mars... staat uiteraard in de hitlijst genoteerd. De levend ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. En de digitale kijkers via Siggo gaan naar kanaal 40... 24 uur per dag zie FM TV met het radiogeluid eruit. Is niet een echte raadje plaatje platen, of Ja. Ja, cycle train en go like a We gaan weer over naar Duitsersveld. De wedstrijd van vandaag. is SV Sonvoort tegen IJmuid. Hoe is het daar, Joop? Harry. Herrie? Herrie. <laughs> een opstootje. Een, een opstootje ja. op de rand van het uh, 6 meter gebied van Emuiden. En het uh, die werd uh, behoorlijk gepakt. En uh, men pikte dat niet. Ja, en dan krijg je al gauw de, de haantjes die dan uh, hun werk gaan doen. Goed, maar in ieder geval ligt de bal klaar voor Nuitkeberg om een vrije schot te nemen. Een metertje of drie, vier buiten het strafschopgebied. En dat heeft hij al eerder gedaan. Die ging hij net naast. En uh, die werd, werd zo prachtig mooi verwerkt door de keeper, laat ik het zo zeggen. Daar komt die vrije bal. Goeie bal. Uh, in de... In de... Ja, en die gaat erin! Hij gaat erin! Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ja, ja. Nou, dit is meer geluk wijsheid, want hij wordt gesmoord in de muur. Hij gaat over de muur heen. De lag al in de hoek. Ja, en dan gaat die bal gewoon erin. En dan staat Sanford zomaar in de... Even kijken. <coughs> 23 minuten met 1-0 voor. Uh, Wel verdiend. Sanford is veel sterker, veel malen sterker. En uh, had al twee, drie kansen gehad om die uh, stand open te breken. Dat ging toen helaas niet. Uh, Milan Bergwijk-Bellekap had een poging en uh, Naartje Berg al eerder. En dit ging dan, die vele mooie vrije schop, die eigenlijk uh, door de muur gestopt werd, ging over de keeper heen en die ging erin. En Zandvoort leidt nu met 1-0. Ja, en dat is natuurlijk altijd wel prettig. Uh, het is uh, een geva uh, gevaarlijke vloeg aan mij, dan moet ik zeggen. Ze, ze staan uh, uh, 1.8 Zandvoort, dat waar twee plaatsen slagen, maar 1.8 Zandvoort. Dus het is echt een wedstrijd uh, die er om uh, telt. Nu is uh, Zandvoort in de verdediging, over de achtlijn, maar vier voet. Van hem Muiden mag eh, keeper eh, Mutsaars mag die bal eh, in gaan brengen weer. Gaat die bal naar even kijken, Kales Rond Kales aan de rechterkant helemaal. Helemaal aan de andere kant van het veld. Terug naar Sonneveld. Zonneveld die eh, leert de bal aan. Trekt tegen terug naar Kales, En Kales zoekt eh, de linkerkant op naar eh, Milan Bergbellenkamp. Bergbellenkamp kan wat met meters gaan maken. Kan een heleboel meters gaan maken. En dan gaat de bal komen. Goede bal op van Luit. En Luit probeert hij door te koppen. Dan gaat hij goed. Jussen de is af ik heb om die bal op te pakken. Heeft hij nou, heeft hij niet. En dan maakt hij een overtreding. Ja, ja, ja. Dat was die weer in de rug van jester uh, Op de rand het 15 meter gebied mag IJmuiden uh, uh, een vrije schop gaan nemen. Dat had hij eigenlijk beter verdiend. Maar goed, het is iets anders. Keeper van uh, die ga, ja, gaat nu die bal in het dringen Naar de linker verdediger. Hij meiden wordt vastgezet daar. De bal wordt teruggespeeld door de keeper. En De Haan is er net niet op tijd bij om die bal even door te kunnen tikken. Maar nu is Hij eruit. Nee, niet eruit. Er is een overtreding gemaakt hier op. Even kijken. Willem Berk, kamp. inderdaad. Uh, Sanssen mag die bal gaan nemen in de cirkel in het midden van het veld. En uh, dat gaat berg gaan doen. Naar Luiten, Luiten, linksachter. ...komt die bal naar voren toe, naar nou, de Haarneus, over de Haarneus. Wordt slecht gewerkt eigenlijk door een meid, en de Stans reageert daar niet op. Dan gaat die bal nu, daar, ja, gaat over de zijlijn, wordt geplacht en gefloten ook. De mag gaan inwerpen. We spelen in de, uh, even kijken, 25e minuut en de Stans 1-0 in het voordeel van Zandvoort. En na de uh, pauze komen wij straks weer bij u terug.